Wat om met het NWS-journaal. Bij een steekincident bij een asielzoekerscentrum in Harderwijk gisteravond... zijn drie mensen gewond geraakt van wie twee zwaar gewond. De derde is na behandeling in het ziekenhuis aangehouden. De drie wonen allemaal in het AZC in Harderwijk. De aanduiding van het steekincident is nog onduidelijk. De regeringspartijen CDA en D66 willen meer controle op algoritmes. Computersoftware waarmee de overheid bijvoorbeeld kan bepalen... hoe groot de kans is dat iemand fraude pleegt... De politieke partijen zijn bang dat dit discriminatie in de hand werkt. Vorige maand bleek dat de overheid op grote schaal algoritmes gebruikt. De staatssecretaris Snel heeft een onderzoek naar het falen van de Belastingdienst beperkt... terwijl hij dat onderzoek zelf instelde, melden Trouw en RTL Nieuws. De Belastingdienst trok in 2014 bij honderden ouders onterechte kinderopvangtoeslag in. De staatssecretaris zou de onderzoekers daarna geen onbeperkte toegang hebben gegeven... tot alle systemen van de Belastingdienst. Bij de huldiging van basketbalkampioen The Raptors in de Canadese stad Toronto... is het vuur geopend op de feestvierers. Er ontstond paniek onder een deel van de 2 miljoen mensen die aanwezig waren. Vier mensen raakten gewond, van wie twee zwaar. Er zijn drie verdachten opgepakt. Rick Brink uit Hardenberg is benoemd tot minister van gehandicapte zaken. Het gaat om een fictieve ministerspost, bedacht door presentatrice Lucille Werner. Die moet leiden tot meer aandacht voor gehandicapten in ons land. Brink zit zelf in een rolstoel en is al jaren actief in de lokale politiek. Hij mag nu voorstellen doen en meediscussiëren over nieuwe wetgeving om gehandicapten. Het weernocht wordt vandaag zomers warm met temperaturen tussen de 23 en 29 graden. In de loop van de middag neemt de bewolking wel toe met in het oosten ook kans op een regen- of onweersbui. Morgen wordt het opnieuw warm, dan 25 tot 30 graden. In de loop van de middag is er wel weer kans op vele onweersbuien. Dit was het NMS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Een normale dinsdagochtendspits... met vooral vertraging op de A4 richting Amsterdam... tussen Knoop en de Hoek en Battenverdorp... en op de A44 de Amsterdam bij Kaagdorp. Verder op de N207 Alphen aan de Rijn-Hillegrom... voor de aansluiting met de A4 een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja...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 one more time uh, okay. To love her so, and one more thing before I go. Here's a secret: I still love her so, and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 we je vais, even, even bellen, met Belinda nessa dança que meu balança e o papão de fora vem para brincar. nessa dança que meu balança e o papão de <middels> vem para brincar. Terra's geïndas, vastbaar in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 My bedsheets smell like you. Every day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 Shape of you Oh Lekker achterover te leunen en eventjes bij weg te dromen met dit weer. Het is toch een beetje onstuimig, onstuimig. Mark Anthony. En ik neem u eventjes mee naar Kroatië met de The Lexington Band en Donessi.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 Jes lijepa moja mogło i z ovih ruku te ruke nadali z ovog serca u to srce, brošla tva, nek jest jeneka i slome i o našu ljubastu sitnice što manje govorim o tome, sve mi je lakše, da te gledam ulice. Adam dan neumre. En al onze lieve sitnice, sitmice, wat minder we tome, het is je in de lucht, en dat Vanuit Kroatië, Lexington Band en Donessi. We gaan lekker verder met Marvin. En jij hoort in mijn leven. Welkom bij ZFM Entertainment View. Als een donder slaat. Hey.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 In the jungle, in the land of adventure, lives Tarzan. Oh, yo, yo, yo, yo, yo, yeah! I am Jane and I love to ride an elephant! Oh, oh, oh. My name is Tarzan. I am jungle man. my party. de Toybox natuurlijk destijds. En uh, ja, wat gaan we doen? We gaan lekker naar Antonio. Oh. Ja, boem, boem.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 Dat allemaal van Antonio hier vanaf de Torweg 10a. Nou, we gaan lekker verder met uh, Tommy, uh, Tommy Ray en hij bent over Sheila. Sheila. En uh, ja, volgende week dan, uh, dan is hij erbij. En Jeroen van de Boom. En uh, ja, dat allemaal met uh, Zandvoort uh, 24 Hour. En dat allemaal met uh, vrienden vrienden uh, ja, van, van Zandvoort eigenlijk. He. Dus 15 juni. Wat de stilte doet me zeer. Vergeet niet. Lekker feestje hier in Zandvoort. Ik kan alle stemmen horen. Maar jou ik niet meer, lijkt dus weg, van pijn. Als ik jou niet terug kan krijgen, Waarom moet ik hier dan zijn? Oh Zo En uh, ja, ik heb iemand aan de telefoon. Hallo, Linda. Goedemiddag. Even kijken, wie heb ik nou? Hallo. Hallo. Belinda. Heb je Ja, ik, ik, ik, ik heb nog iemand aan de telefoon. Even wachten hoor, ik, oh? heb, ik heb een auto van <laughs> Wat leuk. Ja. Nou. Nee, het gaat eventjes allemaal mis. Ah. Uh. Hey, ik kom weer zo terug. Want het gaat even... Kan Oké. Okay. Doei. Zo, nou. Hè. Even kijken hoor. Ja. Ja, Melina.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 Dank je. En mijn telefoon. Of. Um, mijn, ja, mijn computer weet ik nou ook niet meer. Oh. Ja, ik, hij, hij doet het. Alles stagneert gelijk hieraf. Oh. Ah. Ja, het leven valt best mee. Nou. Ja, het leven valt best ja, mee. Ja, ja, ja. ja. ja de, waarschijnlijk is het de titel. Ja. Hey, hoe is het. Uh, ja, hoe gaat het met jullie. Uh, ja, beide eigenlijk, hè? Want uh, ja, jou, jouw man, Patrick, die. Uh, die doet het natuurlijk ook, en die zit ook in dezelfde ja. business als jij. Ja, klopt. En hij zit in de club natuurlijk, heb ik gezien. Dus. Ja, klopt. Ja. Ja. <laughs> ja, we hadden een gitarist nodig en hij was mee, dus uh, Nou ja, voordat hij het wist, zat hij in de club. Ja, dat <laughs> ja, is toch leuk toch? Ja, hartstikke leuk. Ja, ik ja. uh, Want ik neem aan dat het een, een vriendenclubje was wat erbij stond. zond. Ja, ja. Zijn, uh, een paar jongens van moeilijk werk. Ja, ja, ja. Nee, dat, uh, dat zag er in ieder geval gezellig uit. Dus ik denk dat het een hele gezellige dag is geweest met, met de opname. Ja, het was een topdag. Ja. Ja, echt wel. hey hoe... hoe uh, ja. Hoe is het nummer eigenlijk ontstaan? Het leven valt best mee. Uh, heeft dat te maken met... met uh, uh, heb je iets over, over het leven zitten praktiseren? En dacht je van, nou, dat is een leuke titel? Nee, nee, nee. nee eigenlijk uh...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 Misschien de volgende week de zondag schijn. Ja, ik, ik weet niet hoe het daar bij jou is, maar hier, uh, ja, hier stormt het echt uh, behoorlijk. Ja, hier ook. Ja. Ja, en uh, ja. en uh, we, we hebben de afgelopen dagen al uh, flinke uh, ja, buien gehad, kan je wel zeggen. Ja. Echt buien. Ja. En dan praat je over een, een kleine, uh, wat zal het zijn, 100 liter per vierkante meter wat naar beneden komt. Ja, nou inderdaad.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 Belinda. Linda, Belinda. Belinda. Belinda. Nou ja. Oh, ik luister naar bijna. Het schip ik. <laughs> hey, um, zit, zit er nog wat leuks aan te komen? Uh, ben je bezig met een album? Ben je, uh, ga je naar je jubileum toe werken? Uh... Ja, ik heb... Uh, dit jaar heb ik een uh, jubileumshow gedaan. Ja. 25 jaar zat ik in het vak. Ja. En uh, toevallig ga ik... Maandag ga ik samen met Edwin van Hoeverlaag... Gaan we de laatste puntjes op de i zetten, dus binnenkort komt er een dvd van uit. Oké, okay, leuk. En uh, ja, omdat het zo leuk was en zoveel vragen is, ja. ga ik volgend jaar weer twee shows zien. En hetzelfde in het Amphiom en Doetinchem. Uh, en ja, dat belooft weer heel bijzonder te worden. Ja, want uh, Patrick gaat ook mee? Ja, Patrick, Patrick gaat ook mee. Met, uh, met de band, of?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 Dus, uh, en binnenkort uh, ja, de tentfeesten die zitten erbij aan te komen. De kermissen en. Uh, allemaal leuke feesten met Radio NL, Zomertour. Uh, dus ja, leuke dingen in het verschiet. En wat, uh, wat waar is dat, uh, de NL Zomertour? Ja, het is heel veel verschillende plekken. Ik sta. Uh, nou, dat is een goede vraag, dan kom ik er weer even niet op. Uh, maar... Ik sta op twee plekken. Ja, alleen je weet uh, niet waar. <laughs> <Wat eet? laughs> staat, staat het op je site of niet? Oh ja, Heer ja En Apeldoorn. Dat was het. Ah, gewaard ja. dat is inderdaad hier in Noord-Holland. Ja! Ja. Ah, Wat ja. leuk. Ja, inderdaad. Kom je nog met zijn buurtje? <laughs> Dan kom je toch nog een beetje in de buurt hier? Hoor. Ja. Dat is niet op een zaterdag, hè? Uh, dat ik het niet weet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 Uh, heb jij ook ja. nog uh, iets van uh, Facebook? Facebook, zeker weten. En uh, nog meer social media uh, apps? Ja, uh, Instagram. Twitter uh, en uh, Ja, precies. Instagram, hè? Ja, Instagram, ja. Oké, okay. dus dat kunnen we jou overal vinden. En zeker ook voor uh, uh, uh, uh, ja, boekingen. Ja, heel graag. Ja. Ja, toch? <laughs> ja, zo is het.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 Nee, komt goed. Oké. Okay. Hey, ik wens jou en Patrick een heel goed weekend. Ja, dankjewel. wel. wens ik jou ook. En iedereen die meeluistert natuurlijk. Graag gedaan, Belinda. Dankjewel. Hey, groetjes. Doei doei. Goed weekend. Doei doei. Jo, tjouder. Dank je. Het leven valt best mee. Belinda Kinair. Ik kwam gisteren aan. Om een uur of twee Geen idee waar ik was beland Maar stranden en bannen Vulden mijn hoofd Al bij de bagageband. De chaos en drukte Die ik kon vluchten Die zie ik hier niet om me heen Maar een paar uurtjes later Omgeven door water Later zongen me niet meer alleen Ik gooi mijn voeten in het water Zon en het strand, hier zijn er geen zorgen Flesje bier in mijn hand, leven valt best mee Leven valt best mee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 Ik denk dat ik mijn leven niet slaat